Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. In Londen was het vannacht relatief rustig. In de stad waren 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen. En dat lijkt redelijk gelukt. In andere steden waren wel incidenten. In Manchester zijn bijna 50 plunderaars opgepakt. In Nottingham werden relschoppers gearresteerd nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Leicester, Liverpool, Birmingham en Wolverhampton zijn tientallen mensen aangehouden.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 In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in eigen zak hebben gestoken. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector. Eerder vertrokken al een topambtenaar van president Rousseff en de Braziliaanse minister van Transport na beschuldigingen van corruptie. In de Chileense hoofdstad Santiago is een protest... van tienduizenden scholieren en studenten uitgelopen op rellen. Toen jongeren begonnen met het inbrandsteken van auto's... en het plunderen van winkels, greep de politie hard in. In Chili demonstreren studenten al twee maanden. Ze eisen meer geld voor onderwijs. In het meer Lake Tahoe in Californië... is het lichaam gevonden van een duiker die al 17 jaar was vermist. Doordat de man een wetsuit droeg... en het water een temperatuur had van een paar graden boven nul was het lichaam goed geconserveerd. De duiker is in 1994 waarschijnlijk overleden door medische problemen... of door een mankement aan zijn uitrusting. Het weer in de noordelijke helft, veel bewolking en een paar buien. In het zuiden droger en wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanmiddag en vanavond opnieuw regen... met opnieuw de meeste neerslag in het noorden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is woensdag 10 augustus. Rust, dat is het nieuwswoord van dit moment. Hoewel, er is betrekkelijke rust in Londen. Maar in andere steden in Engeland waren er wel weer rellen afgelopen nacht. Rust, dat geldt wel voor de beurzen. Azië staat licht in de plus. Rustig moet het ook worden op de tribunes in het stadion. Geen spreekkoren meer. En ook het Maastadziekenhuis hoopt dat na het vertrek van de directeur de rust weerkeert. Genoeg ingrediënten om rustig te blijven luisteren. Tot half tien is dit het Radio 1 Journaal. We beginnen met het nieuwsoverzicht. Na drie dagen rellen in Londen was het vannacht een stuk rustiger in de Britse hoofdstad. Was mede te danken aan de grote politie-inzet, zei correspondent Aja van der Horst gisteravond. Tot gisteren waren er 6000 op straat. Premier Cameron heeft beloofd dat het, dat, dat er 16.000 worden. Maar nou, Dat zien we ook. Uh, grote... Ladingen, bussen die binnenkomen, vooral uit het noorden van Engeland... uit Manchester, krijgt de Londense politiebesterking. In de hoop natuurlijk dat het vanavond uh, rustig blijft. Grote politieinzet in Londen lijkt dus te hebben geholpen. Er werd ook gepleit voor het gebruik van waterkanonnen. Maar die werden niet ingezet. Wat we wel zien, is dat de politie toestemming krijgt... om rubberkogels te gebruiken. Dat geeft wel een beetje de ernst van de situatie aan. Want het zou voor het eerst zijn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 De steden bij ons in de buurt is gebeurd en ja niet alle zaken zijn verzekerd, want sommige zijn maar kleine familiezaken. Sinds zaterdag zijn ruim 700 mensen opgepakt voor plundering, vernieling en brandstichting. Zeker 100 van hen zijn ondertussen voorgeleid. De beurzen lijken weer wat op te krabbelen... na de koersdalingen van begin deze week. In Amerika reageerden de beurzen positief op een besluit van de Fed... om de rente in ieder geval twee jaar te handhaven. Beleggers zaten de hele handelsdag op de reactie... van het Amerikaanse stelsel van centrale banken te wachten... zegt economieverslaggever Lex Rundekamp. Aanvankelijk kreeg je ineens een enorme duik naar beneden in de koersen. met uh, de laatste uren is dat weer wat hersteld. Omdat uiteindelijk de, de, de beleggers wel zien dat een lagere rente voor de komende twee jaar... in ieder geval niet toe zal leiden dat de economie en de economische ontwikkelingen enorme schade leidt. Daar waren de beleggers namelijk eerst erg bang voor. Dat gewoon doordat het geld te duur zou worden... er steeds, meer, steeds minder economische activiteit zou zijn. En ja, over één ding zijn de Amerikanen het hier wel eens. Er moet een sterke economische groei ontstaan in dit land... wil het uit de problemen komen. De Dow Jones sloot uiteindelijk met een winst van 4%. Technologiebeurs Nasdaq won 5,3%. Ook in Azië reageerden de, be de beurzen positief op het besluit van de VED. De Nikkei in Japan staat op 1,2% winst. Europese politici moeten ingrijpen in de schuldencrisis. en de Europese Centrale Bank de macht geven om op te staan tegen speculanten. Daarvoor pleitte oud-premier Ruud Lubbers in Nieuwsuur. Het kan niet langer dat we zeggen: ja, dat moet. Politiek maar zelf doen overal, dat werkt zo niet. We hebben nu eenmaal die ene, dat ene euroland... waar, laten we wel wezen, ook heel veel welvaart aan te danken hebben. En we moeten die kracht daarvan herstellen... door een krachtige Europese Centrale Bank. En die Europese Centrale Bank moet volgens Lubbers... dan ook meer bevoegdheden krijgen. Ze moeten bijvoorbeeld noodlijdende landen onder curatelen. De zwakke broeders onder curatelen en de anderen zeggen... laat het lenen aan ons over... Wij kunnen dat weer aan jullie doorlenen, maar met tegen een stevige prijs, discipline dus, eisen stellen aan die landen. Dat kan ook met, uh, zijn dat ze daar boetes van moeten betalen of extra opslagen. Dat is de enige methode om dit voor elkaar te krijgen. Ook pleiten Lubbers voor de komst van Europese obligaties, Eurobonds. De Europese Commissie denkt hier al langer over na en komt waarschijnlijk volgende maand met uitgewerkte voorstellen. In de politiek is ophef ontstaan over de gouden handdruk... die de opgestapte directeur van het Rotterdamse Maastadziekenhuis heeft meegekregen. Groeningskamerlid van Gent vindt het schandalig... dat hij vertrekt met bijna 236.000 euro. euro, ook al staat het in zijn contract. Ik vind dat een rare praktijk dat zoiets in een contract wordt afgesproken. En ik vind dat bij het dysfunctioneren, ja, of zeg maar onvrijwillig ontslag of weggaan. Ja, dat iemand daar natuurlijk niet uh, een zak met geld moet meekrijgen. Het ziekenhuis wil met een nieuw bestuur de problemen definitief oplossen... en het vertrouwen van de patiënten terugwinnen. Maar dat het een jaar salaris kost om de oude directeur weg te krijgen... dat is belachelijk, zegt Van Gent. Mensen krijgen gewoon een salaris. Mensen moeten gewoon hun taken doen waar ze voor zijn ingehuurd. Ja, en als dingen misgaan... en dit is natuurlijk een afschuwelijke situatie wat daar aan de hand is... Uh, en iemand vertrekt, dan is het natuurlijk heel vreemd uh, dat je daar dan ook nog voor beloond wordt. Het ziekenhuis zelf snapt op, heeft niet zo. Het is toch normaal dat iemand die zijn werk heeft gedaan daar een vergoeding voor krijgt? Ik kan mij van alles voorstellen, maar ik vind het redelijk dat als je een contract hebt met een werknemer... dat de werkgever dat ook beloont als, als daar aanleiding toe is. Dat zullen dus alle andere mensen in Nederland ook willen. Het Maastad ziekenhuis maakte gisteravond ook bekend dat er van een besmette groep patiënten opnieuw iemand is overleden. 28 mensen zijn nu mogelijk overleden aan besmetting met die multiresistente bacterie.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 En dit is dus nummer twee van het ministerie van Toerisme. Juist dat ministerie van Toerisme is belangrijk voor de premier. En zeker de komende jaren. Wat staat er te wachten? Het WK in 2014 en twee jaar daarna, de Olympische Spelen. En die fondsen die nu achterovergedrukt zijn, waren nou juist bedoeld om mensen te trainen voor die grote sportevenementen. De 34 jarige man uit Almere die twee weken geleden werd opgepakt... vanwege betrokkenheid bij terrorisme, die is vrijgelaten. Er is namelijk niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden. Maar hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdacht. Het onderzoek door de nationale recherche uh, naar de verdenkingen tegen hem... dat wordt, uh, dat wordt voortgezet. We hebben destijds uh, informatie gekregen van de inlichtingendienst van de AIVD dat hij uh, mogelijk naar Syrië zou afreizen om deel te nemen aan de gewapende strijd. Dat onderzoek is nog niet afgerond, dus dat wordt, uh, dat wordt voortgezet. Maar dat mag je wel in vrijheid afwachten. De verdachte komt oorspronkelijk uit Irak en is hier op basis van een voorlopige verblijfsvergunning. Hij werd door de rechtercommissaris voor twee weken in bewaring gesteld, maar zijn hechtenis is dus niet verlengd. De Chileense hoofdstad Santiago is een protestmars van studenten en scholieren uit de hand gelopen. Een aantal betogen stak auto's in brand en belaagde de politie met stenen. Het was het vijfde grote protest in twee maanden. Tienduizenden mensen deden mee aan de demonstratie. Opnieuw onze correspondent Marjon van Rooyen. Wat die jongeren willen is dat er meer geld komt voor het onderwijssysteem. Bijvoorbeeld op middelbare scholen moeten de leerlingen zelf... het grootste deel van, van, de, van de scholen betalen. Want de, de overheid stopt maar zo'n 19% van de scholen en de universiteiten erin. Straks praten we met Mijon verder over de demonstraties in Chili. Op een industrieterrein in IJsland Muiden... heeft een brand veel schade veroorzaakt aan een loodst. Dat is een forse brand, zegt de politie. Op een of 11 is er een grote uitslaande brand... Uh... ...uitgebroken bij een opslagloods. Dit trof een loods waar uh, meubelen in zaten. En dit was eigenlijk een uh, dan een grote brand... ...dat uh, er gevaar was voor overslag naar een nabijgelezen tankstation. De brandweer rukte daarom met groot materieel uit. Een brand bij een tankstation vormt, vormt namelijk een groot risico. Op het moment dat zo'n tankstation bij zo'n brand aanwezig is... ...dan gaat natuurlijk alle uh, voorzorg en alle uh, ja, preventie uit... ...na het overslaan van zo'n brand. En dat is gelukkig niet gebeurd, want eh, na ongeveer een uur was eh, de brandbrandmeester ...en was ook het overslaggevaar geweken. Niemand raakte gewond door de brand. Brandweer onderzoekt nog of er asbest is vrijgekomen. En dat is het nieuwsoverzicht van vandaag. Kunt u allemaal terugluisteren via nos.nl slash radio 1. Daar vindt u de podcast en u kunt zich er ook nog eens gratis op abonneren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Met de rally in Londen is ook een opslagplaats... voor platenmaatschappijen door de brand verwoest. Grote label Sony zag zijn voorraad in rook opgaan. Evenals het onafhankelijke label Pias. Dat heeft gevolgen. Er dreigen tekorten. tekorten van onder andere het album 21 van van Adele. Adele. Dat album is net van de eerste plaats verdreven... door Back to Black van Amy Winehouse. Maar dat album van Adele stond 28 weken op nummer 1. Een prachtig nummer gaan we draaien. Lekker meezingen. Adele, set fire to the rain. Set Fire to the Rain, van hetzelfde album waar die nieuwe single vanaf is... Someone Like You. Het was weer een onrustige nacht in verschillende Britse steden. In Manchester en in Birmingham gingen jongeren weer de straat op... Om, en om te rellen en om winkels te plunderen. In Londen was het relatief rustig. De massale politieinzet van gisteravond lijkt daar in ieder geval... zijn vruchten af te werpen. Het verslag is van Jeroen de Jager vanuit de Britse hoofdstad. Ja. Je hoort dus voortdurend sirenes her en der in de stad, en omdat er nog geen berichten zijn van Rella, ja, zit er niks anders op dan achter die sirenes maar aan te gaan en te kijken waar je belandt. Something happened here already or what? It wasn't that. It was alright. It was um just three kids throwing stones, no, really, to be honest. Throw in, throw in. And were Weedarise last night, here? Oh, no, no, no, just tonight. I think tonight, yeah, today, sorry, not tonight, so, today. En het enige wat hier gebeurd is, vertelde deze mevrouw, is dat er drie kinderen, how, how old were they? You think these kids? I think they were like, under 15, not no. that old, yeah. The kids that were throwing, yeah. Yeah. Yeah. yeah. Drie so, kinderen the die stenen hebben gooid in stones yeah. against whom? I think them right, them right police, yeah. Ja, yeah, ja, yeah, yes, richting yeah. de oproerpolitie, richting de ma die hier nu staat.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 For them. You know what I mean? not them had Ze zijn boos, ja, gefrustreerd zegt zij ja, op uh, de regering omdat ah, ze gekort worden en de yeah. regering yeah. eigenlijk yeah. veel te weinig doet voor deze mensen. En ik heb me verplaatst naar Hackney... waar eerder flinke rellen zijn geweest. Een wijk in het noorden van Londen.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 Goed nieuws voor mensen die in de buurt woonden van de Japanse stad Fukushima. Precies vijf maanden na de zware aardbeving en de daarop volgende tsunami mogen ze terug naar huis. Verschillende kernreactoren werden door, tsunami, werden door de tsunami zwaar beschadigd en er lekte ook radioactiviteit. U weet het misschien nog wel, de inwoners moesten vervolgens op stellensprong vertrekken. Zoals Kjeld Duits is in Japan. Kjeld, uh, het klinkt uh, als goed nieuws, maar iedereen mag dus echt weer naar huis. Uh, nee, niet.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 En uh, die dus we kunnen zeker nog niet zeggen dat de problemen hier volledig zijn opgelost. Maar wel een klein positief uh, uh, uh, ding. Namelijk dat de mensen terug kunnen, maar buiten die straal van 20 kilometer. Dankjewel Kjeld. Kjeld Duits was dat. Veel aandacht voor de Helmondse wijk binnenstad Oost. De wijk zou namelijk geterroriseerd worden door jongeren. Er worden kramenvragen gesteld over die situatie... dat allemaal naar aanleiding van verhalen in de media... over Marokkaanse straatterreur. Geert Wilders heeft ondertussen aangekondigd op werkbezoek te komen. Veel bewoners balen van die negatieve aandacht voor hun, beurt. Voor hun buurt. De bijdrage is van Paul Sanders. Het is eigenlijk een hele mooie wijk. Het is een wijk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 Uitlaten. Dus ik denk wel dat, dat, dat het goed gaat komen deze ja. wijk. Het heeft wel werk nodig. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Noorse wielrenner Thor Husshoft rijdt naar dit seizoen... voor de BMC-formatie van tourwinnaar Cadel Evans. Husshoft komt over van Carmine Cervelo en tekende bij BMC tot en met 2014. Afgelopen ronde van Frankrijk won hij twee etappes... en reed hij een week in de gele trui. En de Australiër Mark Rancho die staat in belangstelling van de Rabobank-ploeg. sprinter is gewild nadat bekend was geworden... dat zijn huidige ploeg HTC High, High Road ophoudt te bestaan. Rancho heeft toegegeven dat hij met Rabobank heeft gesproken... maar hij wilde nog niet zeggen... Of de deal al rond is. En de Duitser André Greipel is winnaar geworden... van de eerste etappe van de Eneco Tour. De rit, ruim 192 kilometer van Oosterhout naar sint willebord eindigt in een massasprint. Theo Bos was de beste Nederlander op de vierde plaats. Amerikaan Taylor Finney behield de leiding in het algemeen klassement. FC Utrecht heeft het keepersprobleem opgelost met het aantrekken van Rob van Dijk. Routinier heeft een contract voor één jaar getekend bij de Eredivisie club. Afgelopen weekend maakte doelman Michel Form zijn overgang naar Swansea City bekend. En maandag raakte zijn beoogd opvolger Roberto Fernandes zwaar geblesseerd. FC Utrecht was daardoor aangewezen op twee onervaren keepers. Of Rob van Dijk nu de eerste keus was, is nog onbekend. Ook is nog maar de vraag of hij zondag al in het doel zal staan.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 ja, een beetje opbouwen en kijken of dat uh, voldoende is zeg maar, uh, ja, voor maar, van de Zondag. Vitesse heeft de 18-jarige Georgische voetballer Valeri Kachavili gecontracteerd. Hij heeft voor drie seizoenen getekend met een optie voor nog een jaar. In januari was Kachavili als testspeler met jong Vitesse op trainingskamp in Turkije. Mario Miyake heeft in Engeland een werkvergunning gekregen. Dat betekent dat de Japanse aanvaller zijn competitiedebuut voor zijn club Arsenal kan maken. Hij speelde vorig seizoen, na de wintersport, met veel plezier en veel succes ook voor Feyenoord. Dat hem dit seizoen graag weer had willen huren. En Hernando Dario Gomez is opgestapt als bondscoach van Colombia. De positie was onhoudbaar geworden nadat hij in een openbare gelegenheid een vrouw had geslagen. Politieke en sociale groeperingen eisten daarop het opstappen van de Zuid-Amerikaanse coach. Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel... zijn het Europees kampioenschap in Stavenger begonnen met een overwinning. Groepswedstrijd tegen het Noorse koppel Iritsland en Trilland werd binnen het half uur in twee sets beslist. Een ongeschijnlijk eenvoudige triomf en dat was het ook volgens Marleen van Iersel.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 Dorian van Rijsselbergen heeft bij de pre-Olympics... voor het eerst alleen de koppositie in handen. Surfer ging een aantal dagen gelijk op met Engelsman Nick Dempsey... maar wist deze op de voorlaatste dag van zich af te schudden. Ook andere Nederlandse zeilers presteerden goed. Maar dit bouwmeester breidde haar leidende positie in de Laser radial uit... en Pieter-Jan Posma bezet nog steeds de derde plaats in de fin. Laserzeiler Rutger van Schaardenburg... en 470 zeilster Lisa Westerhof en Lopke Berkhout... zijn ook nog volop in de race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 In navolging van Amerika en Europa lijken ook de beurzen in Azië wat uit het dal te klimmen. In Japan, Zuid-Korea en China en Hongkong staat de handel op winst. Het lijkt het positieve effect te zijn van het besluit van de Fed om de rente, omlaag, eh, om rente laag te houden.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 En in Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in eigen zak hebben gestoken. Eerder vertrok al een topambtenaar van president Rousseff en de Braziliaanse minister van Transport, na beschuldigingen ook van corruptie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog en met zonnige perioden. In het noorden komt echter een enkele bui voor. Later vanochtend neemt de buiigheid ten noorden van de grote rivieren toe. Het zuiden houdt het overwegend droog met zo nu en dan flinke zonnige periode. Het wordt vanmiddag 17 graden op de wadden tot lokaal 21 in het zuidoosten... en er staat een matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwesten wind. Tegen de avond volgt meer buiige regen. Een golvend neerslaggebied trekt dan vanuit het westen binnen... en lijkt vooral de noordelijke helft aan te doen. Pas later vanavond en vannacht kan ook in het zuiden wat regen vallen... Met de komst van het neerslaggebied trekt de wind aan zee nog wat verder aan tot krachtig windkracht 6. Morgen is het in het hele land bewolkt en regenachtig. De slechtste papieren zijn opnieuw voor het noorden. Het wordt morgen tussen de buien door een graad of 20. Na donderdag blijft het wisselvallig, maar het wordt wel nog iets warmer. NOS, het Radio 1 Journaal, natuurlijk ook via het internet www.nos.nl. En de Twitter, niet te vergeten, de sociale media doen wij ook aan, hoor. NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Is het gewoon ordinair relschoppen? Een fysieke relatie tussen de politie en de jongeren? Zijn het misschien de drastische bezuinigingen die de Britse regering doorvoert? In de Britse media wordt volop gediscussieerd... over wat nou de oorzaak is van de rellen van de afgelopen dagen. Zo ook in het BBC-televisieprogramma Newsnight. Young people are so uncertain about their future. I've been in a college in Tottenham where half the kids thought they might not be better afford to continue their course. And I think for the first time, certainly in my lifetime, a generation of growing up completely uncertain about their future. They're not certain they can get a home, they're not certain they can get a job. They see politicians that don't engage with them. Ken Livingston van de oppositiepartij Labour is oud van Londen.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 De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week, Mark Hamer. Het is dus Rijksmonument. En niet alleen de dorpjes die hier staan zijn Rijksmonument. En de kerk die hier naast het museum ligt en de begraafplaats. Maar ook de beelden van, van de kunstenaar zijn Rijksmonument. En alles is nu gerestaureerd. Of het laatste stukje moet nog. Maar de beelden zijn ook al opgeleverd. En uh, ja, dat is echt schitterend. Dus, uh, spookjesachtig als je hier loopt. We lopen nu door het Joodsdorp? Ja, het Joodsdorp. En het Joodsdorp is een van de plekken... waar je de uh, scènes uit het leven van Jezus kunt bekijken. Het Museum Orientalis. Beter bekend als vroeger het Bijbels Openluchtmuseum. Ik praat met Ingeborg Kanij. Ja, we lopen hier in ons eentje. Hè? Er is niemand. Nee, want we lopen hier door de week. En uh, als u heel goed luistert... dan hoort u op de achtergrond mensen aan het werk... En we zijn heel druk bezig met restauratiewerkzaamheden. En daarom zijn we door de week gesloten. Maar in het weekend, dan stoppen de bouwvakkers. En dan, dan zijn we open voor het publiek deze zomer. Ja, het museum is dicht. In 2007 veranderde de naam van het Bijbelse Openluchtmuseum in Orientalis. Vroeger, 145.000 mensen kwamen hier. Ja, dat is het hoogtepunt geweest. Met een bepaalde expositie in een een bepaald jaar hebben we dat als uh, maximum aantal gehaald. En dat, dat liep terug. En in 2009 moest het museum dicht. Ja, helaas. Toen uh, waren de middelen niet meer genoeg om de kosten te dekken. Maar er is een nieuw plan. Men gaat proberen om het museum weer open te krijgen. Er is, uh, is van alles bezig. Men gaat ook weer geld inzamelen. En dit is het eerste deel wat nu inmiddels klaar is. Ja, de restauratie is begin van dit jaar begonnen. En dit Joodse dorp is het eerst... Aangepakt en ook het eerst opgeleverd. Het is door prinses Maxima uh, heropend. Maar we hebben natuurlijk ook plannen voor de toekomst. Deze week Mark Hamer op zoek naar de veerkracht van Nederland. We lopen eigenlijk een nederzetting in. Even hier door een, uh, door een deurtje heen: een de houten deur. En dan gaan we naar binnen. Ik ben hier ook met uh, Carmen de Munnik. Waar zijn we hier? We zijn hier in de museum-synagoge onderdeel van het Joodse dorp. Dit is al volledig ingericht. Dit is eigenlijk de enige ruimte op dit moment die in het Joodse dorp is ingericht. Voor de inrichting zijn we bezig met de fondsenwerving. Zowel bij fondsen als bij particulieren. Ja, want fondsenwerving, dat is uw taak? Dat is mijn taak, ja. ja. Klopt. Want dat gaat men op heel veel nieuwe manieren doen. Met internet, noem maar op. Daarover heb ik het in een volgende bijdrage. Maar allereerst, dit museum, het Bijbelsmuseum. Bijbels, uh, Bijbels Openluchtmuseum. is al heel erg oud. We niet eens opgericht. Het is honderd jaar geleden opgericht. En hoe is men toen aan het geld gekomen? Uh, nou, ze hebben legaten uh, uh, gemaakt. Legaten? Legaten, dat, dat zijn bijvoorbeeld uh, uit erfenissen. Uh, zou je een legaat kunnen nalaten? Uh, ze hebben grond verloot. Uh, dus ze hebben een loterij uh, opgestart. Ze hadden een heleboel grond, dus, dus ze konden makkelijk wat grond uh, weggeven. Uh, en ze hebben uh, obligaties uh, uitgegeven. Dus wat dat betreft waren ze toen ook al bezig met een soort moderne vorm van fondsenwerving. Ja, en, en iedereen kon dan inderdaad zijn steentje bijdragen. Ja, en dat is nu wat we ook weer hebben opgepakt. Uh, op die manier uh, bij particuliere fondsenwerven. Ja, want hoe ging het eigenlijk vroeger met het Bijmelsmuseum? Dat, liep dat heel erg goed? Ja, en uh, eigenlijk nog steeds. Het was uh, in binnen- en buitenland bekend. En je moet ook bedenken, in de tijd dat het is opgezet... Uh, konden mensen niet zo makkelijk met vakantie gaan om naar Palestina te gaan... en daar zelf ter plekke te kijken hoe Jezus nou geleefd had. Dus er was een hele grote groep mensen die hier graag kwam om dat te bekijken... en ook ruimte te hebben om het katholieke geloof te beleven op een andere manier... En de gebouwen zijn heel bijzonder omdat uh, de architect die dit ontworpen heeft, die heeft er ook inspiratie opgedaan bij Palestijnse of Palestina. De gebouwen, de oriëntaalse gebouwen. Dus de gebouwen die hier staan en ook de kerk die hiernaast staat, dat, die hebben een hele bijzondere stijl. Dat is een hele aparte ervaring als je daar loopt. Maar het is net alsof je ja, eigenlijk in het Midden-Oosten bent. Ja, toch wel. En zeker met mooi weer. Ja, dan wel. Dan zeker. Vandaag is een beetje druilerige dag zoals eigenlijk de hele zomer. Wij lopen nog even verder. En dan praten we straks ook verder over hoe dat geld dan binnen gaat worden. Maar eerst natuurlijk even, ja, hoe zie het museum er nu uit. De LOS-radioroute gaat na zeven uur verder. In Chili is een demonstratie van scholieren en studenten volledig uit de hand gelopen. In de gevechten tussen de politie en de jongeren ging het hard tegen hard. De politie zette waterkanonnen en traangas in. Al meer dan twee maanden demonstreren tienduizenden scholieren en studenten voor hervormingen van het onderwijssysteem. Correspondent Mayon van Rooijen. Mayon, wat is er allemaal gebeurd daar? Nou, demonstraties overigens door heel Chili van, de, van die scholieren en die studenten. In Santiago de Hoofdstad zo'n 150.000 uh, de straat op. En ja, op een gegeven moment, uh, dat ging, het ging allemaal heel uh, rustig. En uh, gemaskerde demonstranten splitsten zich op een gegeven moment af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 Om ervoor te zorgen dat FC 20 komend weekend weer in het eigen stadion kan spelen... gaan de supporters de handen uit de mouwen steken. De details hoort u zo dadelijk. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie zit Kees Kwaks. Goedemorgen Bert. Viel op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen de afrit Hoenderlo en Beekbergen. Daar staat drie kilometer. Het is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En voor de rest zal deze ochtendspits niet al te gek veel voorstellen. Enkele vielen in de regio Rotterdam en de regio Amsterdam... De werkzaamheden nog steeds? Uh, ja, vooral in de regio Rotterdam, die op de A20 uh, richting Gouda. En uh, later in de ochtend uh, ook een kansje op vertraging op de A2 uh, bij Utrecht. Dat zijn de werkzaamheden bij Nieuwegein. Maar voor de rest, niet al te veel bijzonderheden, denk ik. Ik vind het goed nieuws, Kees. Ik Doe ook. Mee. <laughs> Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Met de Gouden Pijl in Emmen kwam gisteravond, kwam gisteravond een voorlopig einde aan de gekte. Het criterium gekte, de gekte na de Tour. Alberto Contador en Samuel Sanchez waren de grote trekpleisters. En het publiek kwam er weer massaal op af. Gio Lippens begaf zich onder de wachtende in Emmen... samen met een van de mannen die verantwoordelijk is voor het rennersveld. Wat er van steen. Is dat nou altijd een beetje een nerveus moment? Gewoon afwachten of de renners die je besteld hebt, of die wel komen... Contador en Sanchez?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 En dan naar de start in Emmen. Daar staat de concurrentie al klaar. Pieter Wening, het is bijna voorbij.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 Dat was het startschot uh, daar zo in Emmer. Contador was uiteindelijk ook de sterkste in Emme. Hij werd eerste voor Adi Engels en Pieter Wening.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 Vienna Redneck, ja. Vienna Redneck. Over totaal. Waar staat dat voor? Um, nou, het komt neer op Friese Boeren. Het komt neer op Vienna, dat is dialect. Oké. Okay. Uh, nou, Laatstuk dialect. Mooie naam wel. Uh, hey, wat gaan jullie doen in het stadion? Um, we gaan straks om acht uur verzamelen hier in Friese Dan gaan we, uh, gaan we richting Enschede. En dan gaan we uh, alle stoeltjes die kapot zijn, waar het dak op ze is gevallen, zeg maar. Ja. Die moeten sowieso vervangen worden. En uh, er waren al sowieso heel veel stoeltjes waar er al. Uh, Weggehaald, dus er we moeten sowieso nu een nieuwe komen. Nee, dus jullie gaan ze los uh, schroeven en, uh, en afvoeren? Ja, ja, dat is het plan? Dat is het plan. Met z'n er zijn jullie? Uh, vandaag uh, 18 personen hebben we vandaag. 18 personen. Ja. En, en, en is dat een initiatief van de supporters? Ja, ik heb vorige week vrijdag heb ik contact genomen met Twente van uh, ja, we er allemaal maar te kijken. We willen best iets doen als het, uh, als het kan. En inderdaad ook voorstel van. Uh, Stoeltjes daar kunnen we allemaal wel. Dus mochten we iets kunnen doen, laat me horen. Afgelopen maandag had ik denk al een telefoontje met Twente van... Ja, daar zijn we heel erg enthousiast over. Daar gaan we iets mee doen natuurlijk. En hoeveel stoelen gaan jullie er uiteindelijk uithalen? Ja, ik heb geen idee. Twente schat dat er ongeveer 500 tot 600 stoeltjes vervangen moeten worden. Dus...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 het moet goed komen voor zaterdag. Ja. En mogen jullie dan zo'n stoeltje mee naar huis nemen? Uh, <laughs> vroeger mocht het wel. We, we hebben het ooit eerder gedaan. We hebben nog wel een stoeltje van thuis uh, staan. Ja. Uh, maar geen idee. Ja, de stoeltjes die kapot zijn, dan kun je toch niet zoveel mee. Alleen mee maar... Nee, maar het is misschien een leuke denken. En, en die moeten ja, dan vervangen worden. Moeten jullie ook de nieuwe stoelen plaatsen? Ja, ja dat, is, dat is wel de, de planning, ja. Ja, die moeten wel goed vast, hè? want anders eh, krijg je weer komend... <laughs> komend weer problemen. Ja,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 Ja. dat er een klein beetje de controle over houden. Ja, want ze moeten natuurlijk ook nog een beetje de controle. Uh, je moet overal toezicht op houden, natuurlijk. Ja, inderdaad. En wat ik net ook al zei: uh, nieuwe ongelukken moeten sowieso worden voorkomen. Dus uh, dan hebben ze een klein beetje overzicht als een uh, redelijk klein groepje aan het werk is. Ja. Nou. Dus ja. Ik zou zeggen, handen uit, uh, uit de mouwen en, uh, en ja, aan de slag. Goed. Ja. <laughs> en uh, succes ermee. Ja, dankjewel. Oké, okay. meneer Dollach, goedemorgen. Ja, doei. Het NOS Radio 1 journaal de ochtendkranten. Remon Zaree is hier. Specialisten zijn woedend over het besluit van minister Schippers... om een nieuw medicijn voor uitgezaaide borstkanker niet te vergoeden. Hierover schrijft de Telegraaf. De behandeling met het medicijn kan volgens de specialisten... patiënten met een zeer agressieve vorm van deze ziekte... een langere levensverwachting bieden. De minister heeft het besluit genomen... nadat het college voor zorgverzekeringen haar een negatief advies gaf... zo schrijft de Telegraaf. De behandeling ten opzichte van bestaande middelen zou geen meerwaarde hebben en wordt daarom te duur geacht. De kans is groot dat er binnenkort camera's komen in kinderdagverblijven en crashes, schrijft de Volkskrant. Minister Kamp van Sociale Zaken is daarover in overleg met de uitbaters van de kinderopvang. In het najaar worden besluiten verwacht. De introductie van camera's is het directe gevolg van het kindermisbruik in het Hofnaretje in Amsterdam. Onderzoekscommissie velde een vernietigend oordeel over het toezicht in dit kinderdagverblijf. Ook werden klachten van ouders onvoldoende serieus genomen volgens de Volkskrant. Misstanden in ziekenhuizen komen te weinig naar buiten omdat medewerkers niet weten waar ze met hun klachten heen moeten. Dat blijkt uit een leden van CNV publieke zaak waar trouw over schrijft. Aanleiding voor het onderzoek is de bacterieepidemie in het Rotterdamse Maastad Een derde van de respondenten heeft wel eens te maken gehad met een situatie die gemeld had moeten worden. Dat risicovolle situaties niet gemeld worden, heeft voor een deel te maken met de angst van medewerkers om misstanden aan de kaak te stellen. Dat stelt de CNV in Dagblad Trouw. Ze zijn volgens de bond bang voor reacties van collega's en leidinggevenden. Ook komt het voor dat misstanden door directies in de, do in de doofpot worden gestopt vanwege de goede naam van het ziekenhuis. Zomerscholen zijn populair, schrijft de pers op de voorpagina. Op zomerscholen, zoals die er nu al zijn, in onder meer Amsterdam en Rotterdam, kunnen kinderen in juli en augustus worden bijgespeikerd. Dat gebeurt met subsidie van het ministerie van Onderwijs. Volgens de pers zijn er veel kinderen die graag doorleren in de zomer. Bijvoorbeeld nieuwkomers. Ze leren beter Nederlands, zodat hun lessen op het VMBO of de HAVO, zodat die lessen straks beter gevolgd kunnen worden. En leraren geven ook graag les in de zomer. En Het AD kijkt vast vooruit naar het einde van de zomervakantie. Komende maandag beginnen in delen van het land de scholen weer op voedkundige gegeven adviezen... om te zorgen dat kinderen weer in het gareel komen. Het AD geeft een paar voorbeelden. Begin niet zondag pas de kinderen op tijd naar bed te sturen. Doe dat vandaag al. Probeer langzaam maar zeker weer in het ritme te komen. Iets vroeger naar bed, iets vroeger eten, iets strakkere regels. Je kunt namelijk niet verwachten dat kinderen komende zondagavond... zonder morren om half acht al hun Ogen sluiten. En wat staat er verder in de ochtendkranten? Natuurlijk ook veel aandacht. En dat gaat u ook op deze zender horen na zeven uur. Voor de rellen in, uh, in Engeland. De woede regeert, zegt de volkskrant. Spits heeft het over staat van beleg. De Telegraaf. Britten in schok. Het AD. Engeland kan rellen niet meer de baas. NSC Next. We slaan terug. Alleen het FD heeft het nog over de beurzen. VET neemt ongekende stap, rente tot minstens 2013 omlaag. Verder het Nederlands Dagblad heeft het over Londen wil geen Noord-Ierse trauma. En trouw, zware met zoveel en zo jong. Een kleine greep uit de koppen van de ochtendbladen. Het gaat er ook over deze ochtend hier op deze zender Radio 1. Blijf erbij, veel meer nieuws straks na 7 uur. Dit is Radio 1.